De Wieg van Katootje Midden in een groot bos woonde in een oude hut een arme houthakker en zijn vrouw. Ze wilden heel graag een kindje hebben. Eindelijk werd er op een koude winternacht een dochtertje geboren. De man en de vrouw waren heel gelukkig met haar en ze noemden haar Katootje. Op een avond wasten ze Katootje voor het warme haardvuur. De houthakker hoorde buiten de wolven huilen, maar hij zei tegen zijn vrouw, het is de wind. Opeens werd er hard op de deur van de hut geklopt. De houthakker liep naar de deur en deed open. Buiten stond een oude bedelaar. Hij leunde op een lange houten stok. Het spijt me dat ik nog zo laat op de avond aanklop, zei hij, maar mag ik vannacht in uw hut slapen? Het is buiten heel erg koud en er zijn wolven in het bos. Natuurlijk kunt u hier blijven, zei de houthakker. De bedelaar stapte naar binnen en de houthakker deed de deur op slot. De bedelaar warmde zich voor het haardvuur. De houthakker en zijn vrouw wensten hem goede nacht en gingen naar hun slaapkamer. De bedelaar bleef tot ver na middernacht in de stoel voor het haardvuur zitten. En hij keek steeds naar Katootje die in een houten kistje lag te slapen. Opeens glimlachte de bedelaar en haalde een stuk of twintig latjes tevoorschijn. Hij legde ze op de vloer voor de haard en mompelde iets. Toen de ouders van Katootje de volgende morgen de kamer binnenkwamen, was de oude bedelaar verdwenen. Kleine Katootje lag rustig te slapen in een prachtige wieg van een houtsoort die ze nog nooit hadden gezien. Ik begrijp niet hoe de bedelaar naar buiten is gekomen, zei de vrouw. De deur zit nog op slot. Ik begrijp het ook niet, maar ik denk dat hij die prachtige wieg heeft gemaakt, zei de houthakker. De ouders van Katootje vonden de wieg niet alleen mooi, maar ook heel bijzonder. Want de latjes waren niet aan elkaar getimmerd en ook niet aan elkaar gelijmd. Het was net alsof de wieg uit één stuk hout was gesneden. Maar na een tijdje dachten ze niet meer aan de oude bedelaar. Ze moesten hard werken. De geiten moesten worden gemolken en er moest hout voor het haardvuur in het bos worden gehaald. Op een dag waren de ouders van Katootje allebei in het bos aan het werk. Hun dochtertje lag thuis in de wieg. Opeens werd de deur van het hutje opengegooid en er stapte een grote man naar binnen. Hij had een bijl in zijn hand. De man keek om zich heen en bromde. Hmm, hier valt niet veel te halen. Daarom neem ik de geiten en het kind maar mee. De man liep naar de wieg. Maar plotseling deed hij verschrikt een stap achteruit en staarde naar de wieg. Hij kon zijn ogen niet geloven. De wieg viel uit elkaar en Katootje rolde zachtjes op de grond. Daarna begonnen alle stokken te bewegen. En een paar minuten later stond er een grote houten pop voor de dief. En die houten pop had een stevige lat in zijn hand. De houten pop liep op de dief af. Die begon met zijn bijl te zwaaien van woede. Maar de houten pop was sneller... En hij gaf de dief met een lat een forse klap op zijn hoofd. De dief rende naar buiten. De houten pop bleef bij de deur staan tot de dief in het bos was verdwenen. Toen deed hij de deur dicht en liep naar de haard. En toen viel de houten pop uit elkaar en wat overbleef waren houten latjes. Sommige van die latjes gleden onder de matras waarop Katootje lag en de andere latjes schoven in elkaar. Even later lag Katootje weer rustig te slapen in haar wieg. Het werd lente. Elke dag als de zon scheen bracht de houthakker de wieg van Katootje naar buiten. Op een zonnige middag gingen de ouders van Katootje naar het bos om bessen te plukken. Ze lieten hun dochtertje achter in haar wieg op het grasveld. Katootje vond het heerlijk buiten. Ze trappelde met haar beentjes en kraaide van plezier. Plotseling viel er een schaduw over de wieg. Aan de rand van het grasveld stond een grote beer. De beer had honger en liep op de wieg af. Maar toen de beer vlakbij was, veranderde de wieg in een stevige kooi. Die beschermde Katootje tegen de hongerige beer. De beer probeerde zijn poten tussen de latten te steken, maar zijn poot was te dik. Hij probeerde de latten door te bijten, maar het hout was zo sterk als ijzer. De beer gaf het op en verdween in het bos. De kooi viel uit elkaar en toen de ouders van Katootje terugkwamen, zagen ze dat hun dochtertje rustig in haar wieg lag te slapen. Katootje groeide op. Haar ouders bewaarden de wieg een hele tijd. Maar op een dag zei haar vader, ik zal de wieg maar weg doen. Morgen hak ik er hout voor de haard van. Maar toen hij de volgende dag zijn bijl pakte, was de wieg verdwenen. En van de houtstapel liep een spoor naar het bos. Een spoor van een oude man die bij het lopen op een stok had gesteund. Katootje begreep dat nu een ander kind door de wieg beschermd zou worden.